Op de A12 tussen Utrecht en Den Haag staat een lange file door een ongeluk. Ter hoogte van Woerden sloeg vanochtend een auto over de kop. Volgens de verkeersinformatiedienst kwam daarbij één persoon om het leven. Een andere inzittende raakte zwaar gewond. Een motoragent die onderweg was naar de plaats van het ongeval raakte gewond aan zijn been. Hij ging onderuit bij een afrit.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 De portretten van Martin Solmans en Oopien Kopit in het Rijksmuseum trekken veel belangstelling. Voordat de deuren vanmorgen om negen uur opengingen, stond er al een lange rij voor de deur. Binnen een kwartier waren er volgens een woordvoerder van het museum zo'n 2000 mensen binnen. De twee schilderijen van Rembrandt zijn gisteren in het Rijksmuseum aangekomen.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 Nog altijd veel vertraging op de A12 van Utrecht naar Den Haag... tussen de Meren en de Nieuwebrug, 10 kilometer. De vertraging is ruim een uur na een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. Daarom kan verkeer vanuit Utrecht naar Den Haag beter omrijden via Amsterdam... en verkeer vanuit Utrecht naar Rotterdam via Gorkum. De N204, loop ik Woerden, is nog altijd in beide richtingen dicht... tussen Linschoten en de A12. En ook dat komt door een aanrijding.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de muziekboulevard. Ga je met me mee naar Zandvoort en Zee? de surfen zijn als surfen in de Noordzee. Op het terras... Of waar Dan nemen wij iets typisch met een tropische tint hey! Men denkt heel vaak dat tropisch is Een boel felle kleuren en een beetje bloot Het is zo simpel, geloof me maar Probeer maar rustig glimlach Het is de moeite waard de mis frescos Margarita, ponche Cuba, lúco rosado mongeto bajo Panama Panamá, tequila, soja y sangría. Aften gaan we aan die met Zeg, het is koud hier in Nederland. Dan eens met een trip naar een tropisch land. Eén maar daar, oei, oei, oei wat is het? Ach, maar ja, dat zijn de tractors van het land. Ik ben laatst naar een strandfeest geweest. Er was een zeebanket en niet zo vrije keuze. Smullen van genot en brullen van plezier. en Een sfeer vol muziek, gaf iedereen vertier a margarita ponche cuba blue cura soft mojito Panama tequila sunrise of sangria of the gawang and the swir met beer Als de zand verdwijnt achter de horizon, is dat de stad verlaten en is een arm rust. Straat je terug langs de kust op zoek naar hun geluk. Wij gaan de visser, jij mag je nostalgische herinnering worden. Huilende wind op de mooie groene duinen, stuiven zand gejakt door nos wind. winds. strand met creatieve zonnebedders, ruisende golven. Dan is het voor top zijn best. Ik neem mijn vest en margarita, ponche, cuba. Lukkere sao mojito, bak panama. tequila, zorra is er sangria. Op de gang aan de zwier. Met een pochel bier. La la la la la la la la la la. Ja, ik ben weer terug, want een speciale uitzending tussen 12 en 1, in het, zeker in het curaçao stijl. Want Roberto Grigori zit bij mij. Welkom, Roberto. Uh, Welkom. En uh, die is uh, natuurlijk niet uh, onbekend in Zandvoort, want al jaren loopt hij uh, rond en, uh, met gitaar of zonder gitaar. Die komt hem op terrassen tegen in het dorp. Um, al jaren, Roberto, je had het net al uh, in, uh, in een soort voorsprek van uh, ik ben nu al vanaf uh, de zestige jaren met een hele groep. Ja. Hoe is dat uh, uh, gekomen? Je komt van Curaçao? ja. We... Hallo, ja, ben ik dat? <laughs> ja, je hoort jezelf terug, dus. dat is mooi. <laughs> ja, en nou ja, goed, we zijn gewoon, we uh, waren een paar jongens van uh, boven toen was het nog Antillen, aan tillen, Nederlands Antillen dan. En toen uh, zijn we met de werving gekomen, uh, met z'n halen, dus hier om bij Fokker te werken. Dus en toen zijn we hier allemaal beland in Nederland. En uh, we hebben dus gewoon, uh, jaar om steeds 65, 66 zijn we dus gewoon een band opgericht, die heette De Pearls. En een beetje verurgen, maar we waren de eerste dus in de reeën, dus Noord-Holland met uh, dat soort muziek van het Caribisch en een beetje de soul erbij gebracht, bla bla bla en dat soort dingen. En ik ben eenmaal uh, een van de lasten die mag ik zeggen. Die over is. <laughs> van de hele peurs dan nou, Hoe groot was <laughs> ja, die groep? Want jullie werken allemaal bij Fokker. Ja, we werken allemaal bij Fokker. We hadden een trio en we uh, bij school, uh, Delicia. Dus ik kwam de Kerstraat, dat was een uh, groot restaurant. en uh, ja, dus... Uh, de gekken wonen toen de tijd en hebben uh, we drie of zo'n zondagsmiddag spelen wij dus voor uh, die gasten. En in uh, het weekend hadden we dus gewoon de band. En die jongens die wonen beneden in de Witte Huis, ik zeg altijd de Witte Huis, maar ja. Dus, <lacht> <laughs> dat is de naam die je kent, maar die is dan verdwenen. Net als zoveel andere leuke dingen in Zandvoort zijn verdwenen. En nou uh, ja, goed, de, de, de zijn de, de andere jongens die maken een dus met pannen, met uh, de, een echte bent. Ja, echte een echte stilbend. Ja, ze gingen door de straten. Want de Fredpappen hadden ze gewoon een beetje naar beneden. is door de er lopen en dan gaan we terug. Die, die straat en, en Kerkstraat had natuurlijk heel veel kroegen die nu verdwenen zijn. Ja. En daar wandelde u naar binnen en ging muziek maken. Nou, we dan niet direct naar binnen. We spelen dus voor show, dus in een delicie hotel dus en uh, toen hadden we een band, de, de, de Pearls en de Jukes, dat was een, een trio. <kijkt> ja, ik met Deen, Deen Clark en mezelf, Marcel, Marcel, Gouverneur, die zit nu op Curaçao. Die ja. Een hele grote oude zak daar op Curaçao. En uh, Dane uh, is verder gegaan met uh, Rudy Jansen en dergelijks. En af en toe heb ik met hun een paar dingen gezongen. Die... Ja. En nu is Arlene Clark dus gewoon nou, vanaf klein zo uh, groot geworden. Nou, ik uh, ben heel trots op hun. Ja. En uh, die zingt samen met zijn vader, dat vind ik ook mooi. Maar, we gaan... Uh, we gaan in het uur een heleboel muziek van jou draaien. Je hebt een cd ingeleverd met ja. ongeveer een uur muziek. Dus ja. het wordt weinig praten en veel muziek. Nou, wat jullie willen <laughs> doen. Ik, wat mij is geen probleem. Ik, bedoel, ik, ik ben die door de jaren heen. ben. Ik ben niet stilgestaan, dat weet je zelf ook. Ja. Als wel. En we hebben er zo vaak over gehad. We gaan wat doen, we gaan wat doen. Uiteindelijk is het zo ver gekomen. Want je bent ook een, onmiddellijk noem je uh, Trotter. Want <laughs> daar, zei ik mij... Ja. Hij zei, wat gaan we dus de naam geven dan van je? We moeten een naam hebben, jongen. Ik zei, nou ja, goed, moet je luisteren. Ben, die, die vliegen weer naar zijn flying Dutchman. En jij ook, zei, jij bent in China. Ben zit in Duitsland, we zitten op Curaçao. Dus laten we het de globetrotters noemen. <laughs> ja, <laughs> nou, dat is, dat is goed. Uh, <laughs> je kan ook zeggen, Roberto El die gehoord op zijn best. Nee, dat is ook uh, de titel van een... Uh, van een, een, van cd's, een van die CD's, ja. Ja, ja, ja. ja. Maar ja, net zei je tegen... Ik, uh, dat, uh, ik uh, loop te spelen hier en daar en zo. Het is, uh, ik, het is een beetje meer sukkel, eigenlijk, hè? Ik probeer iets te doen, uh, ja. ik hou van gezelligheid. <laughs> en in die nummer zit je daarop. Ja, koor. Je gaat koor zoeken. Ja, die, die, die, die heet uh, Mijn Bijdrage. Dat ja, heb ik ook, ja. Ook. Ja, dat, ja, dan dat heeft, dan heeft te maken, dan hoor je me vertellen dus gewoon, uh, dat ik uh, op de strand af en toe zit te tokkelen met gitaar en blablabla. Uh, bla, bla, en uh, de mensen amuseren, dat dus, uh, vind ik het prima. Ik, vind het, ik ben blij als jij blij bent, als ik muziek voor bent, weet je wat ik vind, fantastisch. Nee, uh, de... Moet je ook een beetje af verleiding kijken. Ja, de Curaçao's-muziek, de, nou ja, de, dus de, de, Curaçao's de Antillia's-muziek... maakt mij altijd blij, dat weet ja. je wel. Uh, laten we maar eens gaan luisteren naar de bijdrage. Ja, de bijdrage, dat is keurig, ja. Het ja, is uh, een nummer van... Uh, van Jorge Celedon, dus uh, daar is... Uh, okay. Geef mij een vers bakkie in de ochtend om de dag mee te beginnen, dat doet me goed. En als ik de warmte voel van zonnestralen, ben ik helemaal compleet en kan de hele wereld aan. Het doet me deugd om de vogels door te zingen, op die heerlijke geur van bloemen overal. En kijk hoe de wind de galgen stuurt naar de strand. Waar ik al de heden sierlijk voorbij zie gaan. Dus ik, flit zeven terug in tijd. En dat waren beste tijden waarvan ik heb veel geleerd. Ja, het leven is om van te genieten. Voor die doen, iedereen is hoogs en sorus Jij ja, alleen kan die keuze maken, doe jij dat niet? Wie doet dat wie dan? Ja ja ja. ja Het leven is heden en het verleden En om een toekomst te kunnen bouwen Moeten wij met z'n allen bereid zijn Met elkaar samen te werken en elkaar te accepteren Iemand zei ooit, je leeft maar één keer. En ik zeg, wees dankbaar. Dankbaar voor iedere dag die er is. Leef op! Als ik af en toe staat te tochelen op mijn gitaar. Op het strand of het terras van een café. Is er altijd ambiënt en harmonie? De mensen amuseren, dat is mijn leven. En daar heb ik vrede mee. De zee flits even terug in tijd. En dat waren beste tijden waarvan ik heb veel geleerd. Ja, het leven is om van te genieten. Niemand kan het voor je doen, iedereen. Ja, jij je het dan doe je het niets, niet, Wie doet het doe je het het leven is je en verleden. En om het toekomst te kunnen bouwen, moeten wij met het niet, te je het niet, doe je en elkaar te je Ja, ja, ja, ja. het leven is je van te genieten. Ja Ja, ja, ja. Leven en verleden. En alle toekomst kunnen bouwen, moeten wij met bereid zijn. Wij te en elkaar <middels> te accepteren. Uh, de bijdrage van uh, Roberto. Uh, ik zie een heleboel uh, teksten staan, uh, Roberto. Ja, uh, de, de inspiratie is natuurlijk altijd een beetje uh, Antliaans en met een blik naar Zandvoort. Ja, ja. Uh, kom op, kom op. Je, je ziet dingen in het dorp en daar schrijf je wat op? Ja, uh, net bijvoorbeeld uh, met de, ook met de Karplijn. Dat is ook een ja? fantastisch mooi lied. Heb ik dus toen dus gemaakt, want ik zat daar te werken. Ik heb 24 jaar gewerkt daar in ik als uh, disjockey en blablabla. Bla, bla, niet meer. Toen was Zandvoort top, maar ik heb... Zat jij uh, als disjockey in de kloeg? Ja, ik, ben, ja. Ik, ik heb dus zoveel vast vertrouwen dat de weer zo gaat worden, dus natuurlijk. En uh, alles neemt zijn tijd. Weet je wel, ze hebben dus gewoon weggedaan, on, onnodig. Want dat, dat ding uh, bracht heel veel geld op. Voor hier, Zandvoort, omstreken. Iedereen moest een kamer hebben, er komen ze van de deur bij. Je, dus gewoon mag je blijven slapen voor 300 markt mm -hmm. of zo, weet ik kan van die dingen zijn. Ze zijn allemaal veranderd. Maar ik was daar. Dus de, die, uit Brazilië, die curieus, en uh, CNN, al die gasten meer. Dus Italië, Frankrijk, bla bla bla. Gaat het maar door. Ja. En uh, dan komen ze er allemaal naar. Dus dan maken er ook veel dingen mee. En het mooiste wat ik meemaak is dus voor onze lokale mensen, ja, die, die, die ouders, die komen de kinderen eruit halen, de crew. Want we draaien een ander soort muziek. Veel soul en veel salsa. <coughs> we zijn ermee begonnen natuurlijk. En uh, het wordt een neger tent genoemd. Ja, echt, echt, echt waar. Maar ik ging dus met een paar jongens, die, die, die waren ook niet bang om te werken. Het was allemaal hardwerkende mensen, een aantal lol met elkaar. En het blijkt dus op een gegeven moment, later na de tijd, zie je dus die kinderen zijn groot geworden. En komen hun dus nu hun kinderen ook eruit halen. Dus het is net een cyclus, die gaat gewoon het, door. Te uh, het, ja, het, het draait het, gewoon het, door. Het is prachtig, prachtig om mee te maken. Maar Marcel Maa, ja, die zat uh, met de waterlogeplein, dus in de Bakkenstad, dacht ik. Bakken, ja, ja, in de Bakkenstad. Ja, en uh, die had, uh, had, uh, we hebben heel veel uh, gemeen met elkaar, we zijn dezelfde dagjarig en zo. Toen hij in de marine zat, hij ging naar Curaçao toe, zei nou, hier heb je het adres van mijn moeder, gaan we naartoe. En, zo. en uh, hij heeft zo'n zo tijd gehad en dat kan hij dus niet, niet vergeten. En toen zei hij, zullen we nou wat gaan doen voor zo'n het Zandvoort het zit op zijn gat. <coughs> Zo, zo praten ze, wij, de, de straat mm -hmm. praten, dames en heren, sorry, maar ja goed. Ja, nee, hoor, ga, lekker, ga lekker je gaan. En hij zei, kunnen we nou wat gaan doen? Hij zei, prima, wat kunnen we dan nou maken? Hij zei, maak een paar liedjes over. Zo, zo. Ik heb nog meer, veel meer, ik heb de hele, hele cd zo voortgedaan. Zo, zo, zo, zo, zo, zo. Ja, we gaan, chorus uh, is driftig op zoek denk ik naar een goede titel en dan horen we zo wat het, uh, wat het gaat worden. Ja. Um, maar zo, ging naar Curaçao, heb je hem naar de fles gestuurd? Met de, nee, met de flessen. Nee, met, dat was ook een, een, de, uh, was een, een bekende uh, discotheek in Rio Canario. Rio Canario, ja, ja, ja nou, dat, dat was toen, ik weet het nog niet meer. Ik ben vijftig ik ben jaar hier. Dus, <laughs> ja, ja, ja. Ik ja. ben vijftig jaar, dus de hele tijd. Maar de, de Marines, de, de, de Hollanders komen niet gauw bij, in, in Borlingen, laten we zo zeggen. Die hebben hun eigen dingen. Als je daar komt, je dus, you know, is daar wat aan de hand. Maar het is gewoon uh, zo'n smiddags, uh, een zapjouwer. Als je, nou kan, als je nou jij gaat, dus naar Curaçao, dus achter de Emmerschool, want dat weet ik. is het helemaal vol met Hollanders. Ja? Ah, maar bier in de handen, Dan heb je ouders, weet je wel. Dus daar kom je niet tussen. En als je nou een biertje wilde bestellen, daar bijvoorbeeld de, de nieuwe, ze gemaakt hebben, bij de White Gaat daar, was 12, 12,5 gulden zoiets. Ja, dan wordt het wel heel erg. Ja, nou, ik, ik ben met jij eens een stuk toeristischer geworden <laughs> als uh, de tijd dat jij daar wegging. Ja. Want toen was het Spaanse water nog het Spaanse water zonder villa's. En de Caracas Bay was... Uh, uh, daar zat een hele oude Hollander, die uh, een oude Zandvoort. Ja. En jij bent vorig jaar nog terug geweest? Uh, een jaar ervoor nog. Een jaar ervoor. Ja. En was wel een grote verandering natuurlijk. Ja, ik, zie, ik zag dus uh, bij Barabic. Dus uh, daar moet je 25 dollar betalen om erin te komen. Om erin te komen, ja. Ik denk Heb nog niet eens wat te drinken? Nee. Hallo. Nee, ja. maar in, in, in, uh, in de tijd dat jij wegging waren er niet echt hele grote hotels. Het Hilton stond er wel. En, je hebt ook uh, gezien wat ze allemaal gebouwd ja, ja, ja. hebben. Dus Tot aan de zee, in ja. de zee helemaal verderop. Ja. Naar 800 dollar per nacht. <laughs> ja, ja er, is, er is heel wat gebeurd op, uh, op het Kuursaal. En voor jou, als je een tijdje weggeweest bent... zie je natuurlijk hele uh, grote dingen. Ja. Maar je was natuurlijk ook bij uh, Dolphin Air... op het uh, op de Mambo Beach. Mambo Beach, ja. Dat, dat, dat, is, dat was ook een Hollander. Had die Jos of Jos zoiets? Ja. Zo. Heer is een, een, een lokale radiozender. Juist. Ja, ik af en toe stuurde spullen voor hun. Als ik daar ben, breng ik een liedje voor hun. Oké. Okay. Uh, uh, overleden Bertje, Bertje Leijnoos. Die kwam ook daar vaak. Want die hebben zo'n familie daar, blablabla bla, bla, en zo. En uh, toen bracht hij mij van mijn CD's. Voor hun. Je maar nu. Nee, ik heb geen contact meer met die nee. dingen. Maar ja, we gaan dat maar doen. We gaan er wel eens kijken. Wat gaan we uh, doen? Cor, heb jij een, een, een leuke titel kunnen ja, vinden. Ja, ik vind Globetrotter, dat vind ik wel een leuk bepastelijk nummer. Het Staat op Roberto, en op jou, en op mij. Ik ben benieuwd. Okay. <laughs> ja, ja, ja. ja. Samen eens beleven. Duinen, pleinen, stranden en terrassen. En een zonnige dag, dat brengt vreugde en plezier. Een globo rotter als ik, dan zou je niet zeggen. Maar hier in dit kleine dorp heb ik het naar me zien. Je bent weggegaan, dat deed me veel verdriet. Ik kon je nergens vinden, je was oorloos verdwijnen. Sinds jij bent weggegaan, waar ben je, waar zit je? Wist ik het maar, je slentert bij hier. going on at y'all So Deze kans is mij simpelweg ontnomen Omdat ik niet weet Welke pad dat jij genomen Schitterende sterren aan de hemel De man verlicht de weg naar romantiek Ik loop door de straten met mijn gedachten bij jou En in de verte klinkt Ons favoriete melodie Toen jij bent weggegaan, dat deed me veel verdriet. Ik kon je nergens vinden, je was porloos verdwenen. Sinds jij bent weggegaan, maar ben je, Waar zit je, wist ik het maar. Ik slenterde hier en daar door de straten. Ik zent hier heeren daar door de straten. Op zoek naar jou. Ik zent de heeren daar door de straten. Op zoek naar. En het was Globetrotter van Roberto al die tegenover ons in de studio hier zit. Roberto, ja, en die noemt jou de Globetrotter, want jij bent natuurlijk ook veel onderweg. <laughs> en, um, dit heb je geschreven uh, omdat je vindt dat Zandvoort dus, uh, de wereld ingaan? Uh, um, het zit iets erin. Ja? Dus, uh, je weet ook dat in Zandvoort zijn ontzettend veel mensen die vroeger gevaren hadden. Grote zeven, Cannes, Nederlandse bij. En uh, dan zit je met hun te praten, ook die oude, ouderen, weet je wel. Dus uh, niet alles is echt waar, want ze kunnen ook een heleboel bij elkaar liegen Wat een <laughs> mooi verhaal. Ja, en, ja, juist. En als wij bij Omkorn zaten, dus en, uh, de café zo zeg je dat. Want dat was onze tweede huis. We Woon achter, uh, bij Wiener, daar, achter de politiebureau Duinweg. En dan uh, stapelen we gewoon de eerste, dan komen we kom op de trap, de kroeg of feit maar dat doen als ze zitten te vertellen van die dingen en we hebben van zo duiken <laughs> ja, wat is hier, wat het duiken ja dat betekent dat je hele grote luchten zijn de vertellen. Ja. <laughs> dus duiken gewoon weg laat me varen dat ding want je ja, kan je dan niet bij komen dus in ieder geval het leven de muziek van deze mensen is geboren in Argentinië waar altijd tango's gedanst wordt en de feeling van de body eh, met elkaar en vertellen ze wat hun verdriet en hun uh, vrolijkheid is en bla, bla, bla, bla. Dus als de schepen kan komen aan, is feest. Nog steeds een Curaçao, maar dan niet zo erg meer als vroeger. Weet je, er dus komen bijvoorbeeld een uh, uh, boot. Ik heb net een film van gemaakt, een uh, film, pas shots. Van de Zuid-Derdam. Holland-American Line. Gos die mannen zijn. Heel hoog. Ze hebben een hele hoge brug gebouwd, die heeft levend gekost. Ja, en nog steeds kan deze schip niet eronder gaan, want dat is zo hoog gezien. Ja, de schepen en, worden groter, hè? En toen moeten ze gewoon hun lozen, dan moeten ze achteruit, dan moeten ze uit de avondsting gaan, wij gaan. Want kijk, ik kan niet draaien, want je ja. kent het, ken het wel het eiland, toch? Ik kan niet draaien, het is weer zo groot. Maar ja, goed, dan komt er zulke liedjes komt het in je hoofd, en dan, dan gooien ze eruit en dan gooien ze papier, en dan, ja, dat klopt wel. Dat klopt wel. Sinds je bent weggegaan, ja, ja dat is een veel lied. Maar ja, je moet het erin kunnen verdiepen. Yeah. Ja, jij ja, is een Globetrotter, Cor is de Globetrotter, is de globetrotter. Dus, dus dan kunnen we elkaar de hand geven. Dus, <laughs> dus, dus daarvan. Nou, ik moet wel... toch zeggen dat ik, als ik in het, uh, zeker in Curacao kom, uh, dat toch wel een van de hoogtepunten vindt en uh, ook de muziek. En um, ik wou eigenlijk straks een klein stukje laten horen uh, uit het snackboek. Ja, Oké. Okay. Dat is een, uh, een, een andere soort uh, muziek. Koor, heb je die daar zo, die cd? Anders doen we eerst nog even een stukje muziek van Roberto en dan geef ik je de snackboek cd zo. Deze oh ja, die Ja. ja. Welk nummer? Het <laughs> maakt niet uit, de eerste. De eerste. Ja. Nou, die eens even eruit. Het is een petje hè? Un domingo estando en mango, yo esa playa visitaba, de repente una morena, a mi lado se paraba, de repente una morena, a mi lado se paraba. ¿Cómo se llama? Yo le quise preguntar, dígame cómo se llama, pero había un rubio grande que a su lado se paraba, pero había un rubio grande que a su lado se paraba. Ey, caramba, you uh, chico. Dímelo, ¿qué pasa? Kiko te kiko. Amigos, para siempre. que quiero yo dame mambo dame mambo dame mambo mariado cógelo ahí. ahí yo me puse a meditar me metí en tremendo lío porque ese me tiene que ser su marido yo me puse a caminar porque solo andaba yo qué sorpresa me llevé porque el gringo me siguió y ahora cholo en qué te metiste no manos a mi novia eh Hey, aarde! Cuando a mi lado llegó, un lenguaje me soltó. Hey hombre, you have a con me, uh, con yo? Él hey, me hablaba en un idioma, cosa que no entendí yo. Solamente a él. Es lo que quiero yo. You my friend now. Es lo que quiero yo. Sí, claro, amigos. Es lo que quiero yo. You bring una cerveza. No, solo es tequila Amigos para siempre. Es lo que quiero yo. Entonces, brindamos. Cheers. ¡Sí! ¿eh? Oh gringo. No te preocupes. Pedimos otra ronda. Cuidado con eso. Het was trek nummer 1 van het CD-album CD Snackboek. Alleen, er zit geen index bij het band, Dus ik weet niet hoe dat nummer heette. <laughs> oh maar ja, dan moet ik in, de, in, de, in ja. dat ding zelf kijken. Even spieken. Ja. Even spieken. Maar uh, ik, ik wilde deze even laten horen... omdat dit uh, niet Cure is. Nee. Maar wel uh, de stijl... veel op Cure gedraaid wordt. Ja, dat is logisch. Kijk, uh, Vroeger konden wij dus de meringen. Dat is heel bekend. En De Meringe stond destijds met uh, ongeveer... Tussen de 30 en 40 muzikanten. 4, 6 saxofones ja. gebruiken ze heel veel. Uh, en uh, trombonen, bla bla bla. Een hele grote orkesten. komen toen destijds daar. En op uh, Curaçao kunnen ze goed geld verdienen. Omdat Curaçao's guldens. is aangeklopt aan de Amerikaanse dollar. En uh, het is heel uh, verpand om dat, uh, dit even naar boven te brengen. De vroeger was één gulden voor ons. Hier in Nederland twee gulden. En nou de. Dus het <laughs> nu ruim andersom. <al gezongen. laughs> Helemaal ja. andersom. Uh, maar die mensen komen daar om te werken, om het geld te verdienen. En uh, ja, goed, diegenen die goed hun uh, uh, uh, geld besteden hadden. Uh, in, in een país, in een, een land, dan hebben ze grote huizen gebouwd. Bla, Blablabla, de hele familie. Mm -hmm. En de Cruzaus is een heel geliefde dus eiland voor, voor al deze dingen. Pak uh, de hele uh, Caribisch, vanaf Mexico. Kom Je naar beneden, je hebt de dus Mexicaanse lichtjes, de rancheres, je hebt Panamees, ja, tot Argentinië toe, tot uh, de tango's. En daartussendoor heb je... Uh, ja, dit komt uit Santo Domingo. Mm het -hmm. is dus de helft van Tahiti mm -hmm. daar. Dat is een stuk natuurlijk. En uh, dus, er zijn uh, Kubanen tussen. Toen, ja, toen waren het dus nog allemaal leven. Niet met de Amerikanen. Ja, en ze, hebben, ze komen allemaal daar naartoe. Ze hebben allemaal hun eigen uh, muziekstijl. En dat komt samen... Uh... Op Curaçao, op, de, op alle nou, eilanden. Nou, eigenlijk? Niet samen, dus uh, één keer. Ik wil ze wel eens uit kunnen horen om te komen spelen. Dat is de logische toch. Hè? Maar alles komt uit Afrika. De roots komen daar vandaan. Allemaal. We kunnen er dus straks over gaan praten, zitten we, maar het is uh, heel vervelend het gesprek. Dus, uh, het is, uh, <laughs> nou, dan houdt we vrolijk. Dus, ja, het is een stand van de stravernij en de toestanden. Dus ik daar komt nou, die, die dingen staan. Ja. De Indianen waren daar in de buurt en zo. Dan komen ze allemaal Afrika bewaard. Laten we, laten we het daar niet al te lang over hebben, want er zijn ja. genoeg festivals die daar uh, aandacht aan besteden. Ja. Um, ja Ben, ik had nog een vraag aan jou. Aan mij. Want wat is jouw relatie nou met uh, Curaçao dan? Want dat ben ik even... <laughs> <uit>. <laughs> ja, ten, ten eerste ken ik Roberto al honderd al jaar ongeveer. Nee, ja, ja. Van, uh, dat hij hier pas kwam en ik nog een, een, een, een wat jonger jongetje was. Um, Le Clou uiteraard, waar ja. ik uh, veel kwam. En uiteindelijk uh, ben ik ook bij de marine gegaan. Ah. En, uh, men stuurde mij natuurlijk in 1971, toen ik uh, net 18 was, naar Curaçao om mijn rijbewijs te halen. Dat is gelukt, overigens. <laughs> Eén stoplicht. <laughs> Eén stoplicht. Stop <laughs> stop en, en die miste ik ook nog. <laughs> dat is niet. Dat achter het politiebureau. <laughs> ja. uh, maar dat kwam omdat ik achter een carnavalsoptocht uh, reed, Dus dat werd mij vergeven door de uh, rijinstructeur. En uh, uiteraard okay. ben ik daarna nog drie jaar naar Curaçao geweest, van 93 tot 96. En uh, ja. wij hebben altijd contact gehouden. Dus dat, dat boerde mij nog steeds. Het is een eiland om van te houden, ben. Ja, echt waar. Het is zo mooi. Het is een prachtig ja. eiland. Uh, wat ik wel overigens hoor, Cor, is dat sommige mensen vinden niks aan... en sommige mensen vinden het fantastisch. Dus er zal wel ergens een gulden middenweg uh, zijn. Ja, ongeveer. Maar het is uh, uh, in principe voor Nederlanders, dus, uh, of voor Amerika ook, belangrijk... dus daar heeft uh, in de buurt, want je, je, je bent op de tijd ook... wat allemaal gaan is, met, ja. met die drugskadoen en blablabla, bla, bla, van die dingen meer... Nou ah ja, dat is ook een, uh, een, een gegeven in, uh, in uh, Curaçao dat er redelijk wat drugs uh, verhandeld werd. Maar oké, okay, dat, dat hoort daarbij in die uh, contraien. En uh, wij als Marina, die, die deden daar wat tegen. Oh, ja. Oh. Uh, ja. Cor, ja. welk ja. nummer gaan we nu luisteren? En, uh, is het Nederlands of is het Spaans? Nou, ik had uh, Amicos para siempre. Oké. Okay. Dat lijkt me wel een hele leuke. Er zit talig in, hè? Hij spreekt over Amigos Parasiemen, dus vrienden voor hebben, voor altijd. Ja? En ik uh, heb het zover gekregen, dus om dus <coughs> papimento en Nederlands talen erin te gooien, Engels en Spaans. Je gaat van genieten. We zullen het luisteren. <laughs> ja, doe maar. Necesito conversar Porque adivino que ya sabes como soy Tú me has conocido por siempre Tú cuando me miras puedes ver Dentro de mí Ik que je al leren entender te siempre Amigos para siempre Friends forever hasta que te nos va A para En deze wil amigos para siempre. Ik kom pesten amigo en ben je, het ben En krijg een warm wanneer ik je zie. vriendschap Geloven, dat is een feit. Wij zullen die momenten van toen koesteren, ze wel mooi en leerzaam, zijn helaas voorbij. Wat er van over is de nostalgie. Amigos, Marciel, redactie. En beter ernst. Nossam is dat de hoop is, we zijn staan, amigos, para siempre. Even voor je licht met mij, en je er niets. En krijg een warm gevoel, wanneer ik je zie. Onze vriendschap is stabiel, daarom zijn wij, amigos, para siempre. Vier, het viertalig. Heb, heb je ze eruit gehaald, hoor? Alle vierde talen? Nee. nee. Ik zat aan jou te luisteren. Dus. Ja, ja, later. We, we, we, staan, we hangen aan zijn lippen, hè, Cor? Ja. Ja, ja. ja. Ah, je kent power. Je hebt ook heel veel power krijgen. Hè? Ja. <laughs> Als je in zulke dingen zit. Waarom? Omdat ik gewoon... Uh, was nog Nederlands aan het Ik bedoel, waar niemand een uh, grote mond kan zeggen tegen je. Want uh, die Hollanders hebben het om te vertellen. Dat is juist een grote voordeel. Ja, het is nu al een beetje omgedraaid natuurlijk. <laughs> ja, de room. <laughs> de room. De de de maar uh, jij loopt nog steeds in het Zandvoortse rond. Ja. Uh, je maakt nog muziek. Een tijdje geleden was je met een heleboel vrienden uh, weer muziek aan het maken. Ja. Uh, wat, wat, wat ga je nog doen? Je wil wat, je, als ik met jou praat dan proef ik dat je met, wat met Zandvoort wil doen. Ja. Nou, in principe wel, maar... Het... Is dat moeilijk? Nee, ik zal het vertellen. Ik, ik, ik ga alles door elkaar, maar ik kom wel right to the point. Er was 27 miljoen uh, guldens toen voor uh, mensen als wij. Podium, bla bla bla, muziek, en, uh, die kunnen geld krijgen. Nou, de dus, we gingen dus nog meer verder in het leven van deze dingen... zijn alleen maar 4 miljoen overgebleven. En dan hebben ze de kranen, dus de geldkranen, hebben ze dichtgegooid. Dus er gebeurde helemaal niks meer. Dus moet je zelf alles doen. Ik zit niet de popelen om te doen, want ik weet wat. Ja, het is gewoon een ja. toestand, weet je wel. Kijk, je bent jaren, Je zei Robert, ik ben jarig. Of ik, mijn vrouw is jarig. Kom even, je, wat je gezellig. Maar ik kom, gewoon klaar. Punt. We praat niet eens over geld. We hebben leuk gehad met elkaar. Marcel kent dat. Ik weet het. Iedereen die mij kent, weet ik ben ik zo. Ja. Dus uh, ik, ik wil niet erover hebben. Dus uh, het gebeurt niks. Nee. Hierna dat... ga je wat vertellen. Hierna ga je wat vertellen. Of zal ik niet gelijk doen? Ja, Cor is dat het zoeken, maar ik heb het vermoeden dat dat niet gaat lukken... omdat dat overgenomen is van een cd'tje, of wel, Cor? Nou ja, er staat track 1, met 12 op, maar niet een titel. Dus als jij uit je hoofd weet welk nummer het Kerkplein is, dan... Dat weet Roberto, dus we gaan gewoon even kijken. Anders pakken we een andere... Ik heb er net in de hand. Weet je? Ja, Naar pista dan. Maar Cor, jij bent eigenlijk nooit verder gekomen als Roema, heb ik begrepen. Nee, dat klopt, ja. En dat was wel goed. Dat was toen ik uh, net een jaar of 18 was. Dat was mijn eerste uh, buiten-Europese uh, vakantie. Buiten Nederland zelfs. En uh, ik had toen een uh, hele goede vriend. En die is daar uh, geboren. En die zei tegen mij, zullen we als we 18 zijn uh, naar Aruba gaan? Dan ga ik mijn familie daar weer bezoeken. En dat heb ik dus ook gedaan. Okay, Meteen een maand. <laughs> en uh, wat, wat vond je van de familie? Ik vond dat, uh, je werd, uh, omdat ik dus hem kende. Hij was een Nederlandse jongen. Maar hij is daar, uh, zijn vader was daar leraar. Werd ik eigenlijk meteen opgenomen door de, door de familie? En Ja, je gaat dan in een hotelletje. dat uh, blijkt dan dat zijn vroegere buurman daar werkt in de keuken. Dus ja, het eten werd meteen geregeld. Dus ze doen altijd wel een hoop voor je als je mensen kent. Ik vond dus, uh, heel erg hartelijk allemaal. Het is relaxed. Ja, nou, het meest aandoenlijke vond ik nog dat toen ik, uh, of toen wij weggingen. toen stond uh, ja, zijn, zijn oude buurvrouw, die stond te huilen. Ja. Dat is ook zo aandoenlijk. Daar gaat korstijzen ze nog. Ja, ja. Roberto Even, is nog aan, uh, aan het zoeken. Nee, en, ik, ik heb, ik, heb je hem gevonden? Nee, maar het is een piste. Dus ik wil een stukje voor jullie zien. Het dus verleden van mij is dus de Zandvoort en derp Maar uh, ik weet niet of je die tekst nog kennen. Dat is zo lang geleden. Ja? Maar, Doe. Nummer 1. Iemand bel me op. Hey, ja, ja, jij hebt een leuke stem. Hier. Ik ben nog goede entertainer. Ik heb een plekje voor je. Oké, okay, goed. Wat kan ik verdienen? 250? 250. 250. Dat is hoop geld toen. Ja. Dus je gaat naartoe. Dus... Uh, en uh, was altijd op tijd, hè? Ja, dus de meeste Antillianen zijn niet op tijd. Dus sorry nou ja, dat je, je zegt dat ik jongens... Maar ik als je één uur afspreekt die doet er een kwartier bij... dan klopt het meestal wel. <laughs> ja, daarom je moet dus een beetje, je moet een beetje focussen. Je moet het van tevoren uitrekenen. Daarom juist, dat je? hebben wij toch ook? Dat is het kort kwartiertje. <laughs> ja, nou, dus eigenlijk maakt dat niks uit. <laughs> Om een kwartiertje. Maar enfin, dus ik ga naar en ik ga spelen naar goede mensen. Van als je leuk ze komen in de stemming, bla bla bla... en die dingen meer. En uh, met jullie zo, zei, nou goed, dat gaat naar de laatste nummer voor jullie spelen, bla bla, bla, bla. Ik heb je verteld, toch hoor? En toen uh, op die straat. Ja. Ik verteld, en uh, toen zei ze, nou ja, voor die prijs kon je toch wel eens een, een, een, een, een toegabe to geven. De, ik zei, een prijs? Voor Die 250 gulden, ja, ik heb toch jullie gemaakt. 250? we moesten uh, 1750 betalen. <lacht> <lacht> <lacht> ik zei, oké. Okay. Thank you very much. Dus ik denk, nou, het doet niks meer. Vanaf toen heb ik ook nooit meer wat gedaan. Ik doe mijn eigen, dus ik kan zelf beslissen... als ik voor jou voor niks speelde of niet voor niks speelde. Voor 1700 euro, dat kan ook nog. Ja, dus die verschrikkelijke mensen zijn. Gewoon gek. Als het goed is, heeft Cor een cd'tje... en er staat als nummer 1 kerkplein op. Klopt dat? Dat klopt. Laten we maar luisteren. Dat is Formule 1, hè, toen, hè? Kan je nagaan? Wat hij ach te zijn zo snel voorbij gegaan, kinderen waren we toen en wist het niet beter dat dit allemaal op zijn duur gaat veranderen. Kijk, plein, in alle kwestie kan de... De confinant, tieners van toen zijn ouders geworden. En maken niet mee wat mijn ouders toen deden. Ik was zo prachtig, oh kerpijn om jou te mogen kennen In al die vroege jaren Of weer naar links, dan weer naar rechts Alle de mensen, en hier en daar en weer Het is zo prachtig om oh, te weten, Kerplein die oh Zekil. Daarom ben jij kerkplein. Mijn allerliefste plein. Een hele Zandvoer. Speciaal voor band en koor. Maar dit doen we niet meer. Hoor. Want ik heb nog geen keer bij me. <lacht> ja, Dit was uh, Roberto live. Oh, kijk, kleine muziek, want die uh, is niet loopt nog. Ja, maar toch live Ik vond hem nog steeds uh, goed. Ja, het is, uh, het is iets om terug te kijken. Dus uh, kijk, in het begin. Het is heel raar om gewoon uh, wat anders mee te laten bemoeien. Dus dan heb je, hoor je dus... De circuit is in het noord. Wij die zand, in Zandvoort wonen weten wel. Maar de mensen die in het zuiden wonen, die krijgen helemaal voluit het geluid. En dat was het geluid toen. Ja. Dus. Echt een, de een Formule, Formule 1 geluid om het ja, kerk te Ja, ja, ja. ja. ja dus, nou, het is een stu stuk nostalgie. Dat ja. is Je hebt ja, dus, dus nou, een paar ja. weken geleden kunnen zien dat uh, met de Max Verstappen Race dagen. het Formule 1 geluid weer door het dorp ging. En uh, alle harten van de Zandvoort gaan weer open. En ja. Ja, Je zag ook hoe druk het was. Dat is gewoon ja. heel gezellig. Uh, ik niet Kerkplein is voor jou wel een beetje het, uh, het centrum van, uh, van de beleving, hè? Van Zandvoort. Ja, niet voor, uh, voor mij alleen. Voor uh, heel dat was een jongeren En zo, toen, dat was hartstikke leuk. Het is alleen maar jammer dat het gewoon zo gegaan is. Maar Kerkplein is gewoon... Uh, het, is, uh, het, is blijf, het is een blijven mooie, mooie plek. Dat bloeit weer op, hè? Er staat ja. nu een, uh, een nieuw restaurant. Ja, dat moet een beetje een, een poegus hebben. Dus ik moet een beetje... Goeie... Kijk, weet je, het is, ben, het is zo vervelend nou, in Zandvoort, die praat niet met die en die kent die niet en die, ja, het, het is, ik, ik kan er niet tegen. Begrijp je? ik zit met jou te praten, ook helemaal een biertje nemen, er zit een paar dagen. gewoon, de met hun uh, dat. <laughs> Weet je, het, is, het is dat allemaal, dus ik, ja, nee, ik heb nee, niet gekend, ik heb ja. niet gekend, weet je, dus, en, dat, dat doet me z'n haast af en toe. Maar uh, ik ben zo oog geworden van, ja maar ga. Is goed zo. Rustig aan. Ja, we hebben gehad. Ja. Maar, dit is gewoon dat de mensen dus denken: hé, hey, hij leeft nog. Hij kent nou, ja, het nog wat doen. Dat je nog leeft is Sandro wel bekend, want je loopt nog steeds rond met hoed en bril. Rond de klooien, ja. <laughs> <hijen> en, uh, ja al, al zingend op uh, diverse terrassen uh, ja. komen de mensen jou uit. Mijn buurvrouw zegt: oh, daar een kanari langs. Een <hijen> <hijen> kanariepietje. <Kanaripietje> dus Ik <hijen> zit altijd te zingen, inderdaad. Ja. prachtig. Ik vind het gewoon. Je bent daar geweest. Jullie zijn daar geweest. We zitten gewoon, we zijn buiten mensen. We houden van de natuur. We, houden van de, we praten met elkaar, we zingen met elkaar. Als we ruzie hebben, we hebben we ook ruzie. Ja. Ja, dus dan moet je dan allemaal andere man spullen komen. Nou, nou, niet meer. Dan trekken ze een pistool op je kop. Maar dan lopen ze gewoon weer zo, zo hard acht achter je. Ja, ja. ja. De tijden veranderen. Ja, zeker. Anders krijg je een bijl voor je kop en nu wordt oh, gewoon doodgeschoten. Oh, oh, Dat dood. is wel een verschil. Oh, zo kleine kinderen van 12 jaar, 13 jaar hebben ze. Ja, het is, uh, het is ook uh, daar aan het veranderen, maar ja, je, zelf ik... Hier ook. En hier ook? Ja. Jij uh, bent al lang genoeg in Nederland uh, om, om die afstanden en die verschillen wel te kunnen herkennen. Maar die Nederlanders zijn toch in, in, in die, die fase van. Uh, goed, de, uh, de kaart uit de bom kijken. Hè? Want toen Bijlmer begonnen was, en dat uh, was prachtig. En mm. toen kwam de hele gros van Onze mensen dan. En toen werd het een beetje te veel. En toen hoorde iedereen uit de bijlman. Want als je in me komt, dan ben je. Dus dan hoort je niet, weet je. En nu wil iedereen uit de bijlman terug gaan. Want de zeefde... Zeef... huis. Nee, ik bedoel. Ik, ik ga niet s'avonds hier op de uh, op, op, op, uh, Ruit. Ja. Wat we vroeger deden, gewoon nog een rondje maken. Nee, ik kan niet. Want ik heb tegen mijn huisarts gezegd. Ik zei, dokter. Vroeger kunnen jullie zeggen, kijk, nou, die zwarten, die hebben het toch weer gedaan. En die kunnen wij zeggen. Dus. Kijk, die blanken, die die heb blanken ik hebben het gedaan. Want je weet niet wie het is. Het is Rus Polen. Hou uh, op. Uh, we <laughs> hebben natuurlijk uh, uh, wel een heel grote verscheidenheid aan, uh, aan mensen die nu rondlopen. En wat je zelf ook ziet. Vroeger was het wit-zwart. En nu is het uh, van alles. Dus, maar je kan er best op straat lopen toch in antwoord. Nou ja, goed. ik weet het niet. Uh, ik ben te lijf ook voor. Ja, eerst ik, ik kom, het is gewoon weet je, dus, het gaat automatisch. En ik heb uh, een ziekte met mij. Dat kan niet zeggen, nee. We nemen een paar biertjes. Op een gegeven moment die biertjes smaakt me niet meer. Dan ga ik naar de wijn over. <lacht> nee, en en uh, smaakt het ook niet. Dan ga ik over naar de whisky. Nou, dat doet jaren, zo jaren uit. Nu ben ik slimmer geworden. Ik neem twee glazen rode wijn klaar. Want door de tand dubbel, blablabla, dat ik heb genoeg. <lacht> dus. Zeven me geld ook nog ermee, weet ja, je wel. Dus, ja, ja. Uh, maar we hadden dus een hotel uh, Nassau. Hadden ze gewoon een 27 kamers. Toen hadden wij met z'n zeven. Dus alleen muzikanten zaten erin. Dat zou ik ook even lachen. Toen gingen de buren klagen. En elke dag is na een andere vrouw. Komt en die zijn er dus lopen. <lacht> meer een muziekhotel was dat dan geworden, ja. Nou, ook wat anders. Ik bedoel, dit is een fantastische tijd allemaal, ja, Maar ja, goed, dit heb ik een dagje uitgenodigd gekregen uit de televisie. Moest ik komen zingen. En ze hebben het zo, zo mooi gedaan. Maar op die dag, het was IJssel. Ik weet ook niet wat IJssel is. Nee. Nou, je staat op je fabio's, op je Achter elkaar. Je valt zo weer om, ja. ja. Dus kom ik daar met was, uh, noem je dat, uh, van Friesland. Elfstedentocht. Elfstedentocht was het gewoon. Op een gegeven moment. Toen ging ik dit zingen. Om ook uh, voor Zandvoort uh, een beetje reclame te maken. Uh. Dus uh, wat denk ik, had het niet gedaan. Dus, het is in bevaren, dus ze vindt het niet goed. We kunnen nog één nummer draaien zometeen. Zomaar, uh, Welke uh, zou je willen? Zomaar een avond. Maar. Ja. Dat lijkt me een hele mooie. Ja, ja. dat wordt dan uh, de afsluiting. En je moet maar zeggen, Cor, wanneer uh, uh, die moet gedraaid worden. Want anders worden we geblokkeerd door het nieuws, heb ik begrepen. Okay. Ik denk dat je nog uh, twee minuten hebt. Oh, dan kunnen we rustig afsluiten in, uh, in de komende twee minuten. Ja. Um, we hebben gezien dat jij al, al in, van de 60e jaren hier bent. Hè? Ja. Uh, ja. Met, met muzikanten. De meeste muzikanten zijn hun eigen gang gegaan. En jij uh, bent een soloartiest geworden. Uh, zit er nog wat in dat jullie nog een keer bij elkaar komen? Want... Nee. We zijn verspreid. Die, die drum is blind geworden. En, uh, en zo gaat dus het. Dus het, het blijft solo? Ja. Ze uh, hebben een eigen leven nodig. Uh, iedereen uh, gaat zijn zwegen en jij blijft lekker in zandvoort, want dat bevalt je volgens mij uitstekend. Ja, ik kom er aan. Dit is heel simpel, kijk. Je komt ergens in het buitenland, heel ver van huis, 10.000 kilometer van Haan, En je hebt zee, je hebt dit, je hebt alles. Dat was prachtig. Het is nog steeds prachtig, maar we zijn uitgegroeid. Ja, dan kan je zo met uh, kennissen gaan zeggen, het is Sandy heel en uh, die andere botje, dan kan je dus gewoon zo'n een, een ding, je kan vergunning vragen, zet die dingen neer, je hebt kampering. Gewoon oh, gehele toestanden. Nou, die mensen komen naar zelf van jou toe, hé, hey, wat ben je doen? Ja, we, zeggen, we spelen <laughs> jou ja, muziek te maken en dan ga naar nou, dat feestje. Elke weekend is wat en dan uh, hebben we wat te doen en nou helemaal niet meer, ik, ik heb geen uh, animo meer daarvoor, het is dus over. Je gaat een, uh, een beetje in rusten, begrijp ik. Dus uh, dat gunnen we je ook wel, want uh, je hebt uh, lang genoeg en veel gedaan. Uh, bedankt voor de komst. Ik vond het een leuk uur om, uh, om even met je te praten en zeker je muziek te draaien. Ja. En als het goed is, hebben we er nog eentje staan. Dat is Goodbye, Au zijn. Oh, die vind je leuk. Yeah. Alles de tijd. I will see my love Surely miss your lovely lips mm, It is light like heavenly and Just once more say you are mine Oh, I can get you out of my mind Never felt like this before It must be that magic in your beautiful eyes has made me feel this way I wonder where you are it's an emptiness without fly like a bird, straight to your arms I fly, to hear you whisper yes, I love you.